Is Goedemiddag. Wil je met het OV ook morgen rijden door het winter weer minder treinen, zegt spoorbeheerder ProRail. Overmorgen mogelijk ook. En ook nu is het volgens NS nog altijd behelpen. Als je niet per se met de trein moet, zou ik zeggen: stel je reis uit. Uh, en kijk vanmiddag weer of het, uh, of het goed gaat. En als je wel met de trein gaat, check dan heel goed de reisplanner. kort voor vertrek. Want het kan echt per uur anders zijn. Dan naar uh, de weg. Hoe gaat de avondspits zijn? Rijkswaterstaat hierover bij de NOS. Het is echt keihard werken om de wegen sneeuwvrij te krijgen. En dat is echt een hele grote uitdaging op dit moment. Dus ook de avondspits gaat echt wel last hebben... van de wintersomstandigheden en rekening houden met gladheid. Bussen rijden op veel plekken al de hele dag niet. De sneeuw zorgt ook voor een flinke kostenpost. Voor KLM loopt de rekening volgens een expert in de tientallen miljoenen euro's... door het dagelijks schrappen nu van honderden vluchten. Bij verzekeraars is het druk met meldingen van schade aan auto's na ongelukken en dus is het ook aanpoten voor autobergers, zoals in het noorden van het land. Een vrachtwagen die uh, bij jou er niet meer op kwam. Nu uh, kijkt de een naar de ander in de sloot met personenauto's. Harder dan 50, 60 moet je echt niet willen. Dan uh, lig je er gewoon 100% naast. Door de sneeuw wordt ook niet overal afval opgehaald en maaltijdbezorgers waarschuwen voor koud eten, omdat ze langer onderweg zijn. Nou, iets anders. Tijdens de jaarwisseling zijn veel meer agenten en andere hulpverleners gewond geraakt dan eerder. Ruim 500 waren het er afgelopen oud en nieuw, volgens justitie. Zeker 171 mensen worden verdacht van een misdrijf tijdens de jaarwisseling. En dan moet je denken aan het aanvallen van hulpverleners... of het vernielen van spullen. Dan nog even terug naar die sneeuw, want daar gaat het wel om uh, in het land natuurlijk. Een boel dingen worden ook afgeblazen. Denk aan verschillende theatervoorstellingen en concerten... bijvoorbeeld van De Bevers in Barendrecht. En Antoon, ja, dat wil je er even weten, Wim. En Ant welke agendas ben je allemaal ingebroken, joh. Ja, ik heb alle, alle, alle roddelbladen en alle dingen allemaal teruggekeken. De Bevers en, uh, in Barendrecht, ja. Ja, en het heet dus uh, De Bevers zijn er bijna, die voorstelling. Nou, nou dat gaat er even wel. niet op. Ja, <laughs> Toen, nog even geduld. Antoon gaat ook niet tryouten in Amsterdam. En voetbalbond KNVB schrapt voorkomend weekend het amateurvoetbal. Net als vrijdag de eredivisiewedstrijd NEC-FC Utrecht. En meerdere eerste divisie duels. Een mond vol, maar je bent weer bij. Die sneeuw die blijft vallen. Soms kan het ook natte sneeuw zijn of regen. Maar omdat het rond het vriespunt is, blijft er kans op gladheid. Dus pas op, morgen volgens weer plaza droger en iets boven bovenop. Situatie op dit moment op de weg op de A11 file. Dat is van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Hilversum Noord. Ongeluk 4 kilometer met 20 minuten. En op de A27 staat het vast. Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos. Defect voertuig. 4 kilometer, kwartier extra reistijd. Wim van Helden. Maandag beginnen we met het verboden woord. Uh, maar hoe zit dat eigenlijk met liedjes waarin het verboden woord gezongen wordt? Sounds better with you Hey, brother Hé hey Wim, ben je al een beetje klaar voor het verboden woord? Het verboden het. woord. Nou ja, ik moet zeggen maandagochtend toen het bekend werd gemaakt... bij Matthias en Marieke en ik hoorde dat het verboden woord beetje is... was mijn eerste reactie. Ik denk dat het wel meevalt. Ben ik de komende dagen toch een beetje van teruggekomen? Hier, ik zeg het alweer zonder dat ik het door heb. Hier, daar gaan we alweer. <laughs> ik denk dat het lastiger wordt dan ik in eerste instantie uh, dacht... Het wordt echt oppassen, ook volgende week met appjes voorlezen. Want ja, Angelique die zegt letterlijk tegen mij... ben je al een beetje klaar voor het verboden woord? Ik moet het twee keer lezen en dan pas heb ik het door. weet je? Ik moet echt de focus houden. Vanaf maandagochtend, dan mogen we vijf dagen lang één woord niet uitspreken. En dat is het woord beetje. Doen we dat wel, dan kun jij met één druk op de rode knop in de Q-app... die zie je nu nog niet, dan vanaf maandag wel 500 euro verdienen... Nou, we mogen dus wel liedjes draaien waar het woord in gezongen wordt. Alleen moet ik dan wel weer letten op het aan- en afkondigen natuurlijk, weet je wel. Ben je nog een beetje van mij? Ja, dan zou ik gewoon zeggen, dit is van toon. Ben je nog een beetje van mij? Nou, Menno heeft het denk ik ook wel pittig in het, uh, in het foutuur. Moet je je voorstellen dat hij dit moet draaien. Hoe gaat hij dat doen, hè? Een beetje verlieft. Een beetje van in het Engels mag het dan wel, hè? Ik mag volgende week gewoon zeggen Kensington met... Uh... Bij beetje ben ik op zoek naar alternatieve woorden voor beetje. Uh, tips zijn welkom. Maandagochtend vanaf 7 uur starten we met het verboden woord.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 that begin to end van Offenbach bij Q Music. Ondertussen stromen er foto's binnen via de Q-app. Leuk om te zien waar je mee bezig bent op dit tijdstip. En waarschijnlijk al thuiswerkend, zoals Wesley bijvoorbeeld. Die zegt in Hengelo lekker thuiswerken voor ons eigen slowbedrijf. Rianne heeft net de hond uitgelaten in de sneeuw. Nu weer lekker warm binnen. Aan het werk, achter de laptop met Q aan. Ja, niet voor iedereen is thuiswerken mogelijk natuurlijk. Uh, Ruti zegt bijvoorbeeld als cv-monteur... ben ik de koude huizen weer warm aan het maken. Let's go. En Martien... Jullie zeggen wel dat iedereen moet thuiswerken. Maar als ik dat doe, kennen die mensen toch helemaal de weg niet meer op, jongens. Nee, ja, Martijn is echt een van die strijders op de weg vandaag. Sneeuwschuivers, strooiwagens, we zijn zonder, hè? Qua files valt het vanmiddag heel erg mee, moet ik zeggen... ten opzichte van de afgelopen dagen. Maar het belooft wel echt stilte voor de storm te zijn. Want vanochtend hadden we al de drukste woensdagochtendspits in meer dan 25 jaar. Dus dat beloofde voor de... Voor de uh, dit was dus de ochtendspits en dat belooft dus wat voor de middagspits. Ik weet niet of het nog goed zijn, maar... Ja, als vanochtend druk was zal het vanmiddag ook zijn. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Goed jongens, stay care. Handje aan de vangrail. Dan komen we er wel. This one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 We trekken nog steeds sneeuwbuien over het land. Daarbij staat een stevige wind. Het is maximaal 4 graden. Morgen wordt het een stuk rustiger en ook droger. Situatie op de weg. Twee files op de A1 van Hengelo naar Osnabrück Tussen Oldenzaal Zuid en Duitsland. Dan kom je in 3 kilometer. De vertragingstijd is 10 minuten. En op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Asten en Liesel. 7 kilometer. Vertragingstijd ongeveer 10 minuten. Robert Miles wil je zometeen. En dit is Taylor Swift nog steeds de nummer 1. ben The cold bed full of scorpions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 Saved my heart from the fate of Ophelia Zo werd het genoemd in de jaren negentig. Had je gewoon speciale CD's van. Die stonden vol met dit soort pianomuziek met een beat. Uh, Robert Miles is de enige die de tand destijds heeft uh, overleefd. Children hoorde je zojuist. Repeat. Of niet? Nieuwe muziek ontdek je elke dag in Repeat of niet. Sterker nog, jij bepaalt met je stem in de Q-app meteen. of dat we een nieuw liedje vaker gaan draaien of niet. Inmiddels ronde 7 van de 10. 10 is het uh, maximaal haalbare in Repeat of Niet. Ik heb nieuwe muziek van Nate Smith hier. Die man was vorig jaar echt niet van de radio te slaan. Hij stond uh, 29 weken op rij in de top 40 met Fix What You Didn't Break. Dat is dus meer dan een half jaar. Nou, Kom daar maar eens met een goede opvolger. Hij probeert het en heeft uh, de krachten gebundeld met een andere countryster... Tyler Hubbard. En uh, die track heet After Midnight. Die ga je nu horen in Repeat of Niet. Wat vind je van het duet tussen Nate Smith en Tyler Hubbard? Repeat. Repeat.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 or midnight. Repeat. Repeat niet. Het is uh, ronde 7 in Repeat of Niet. De vraag is, wat vindt u ervan? Um, Frans, zegt, ik ben het nummer eigenlijk wel zat, Wim. Doe maar gewoon een niet. Ze ge geeft eigenlijk exact dezelfde mening. Die zegt, doe maar niet. Uh, Wilma zegt, ja, repeat hem maar. Lekker nummer. Corina zegt, meer country muziek op Q. Ik hou ervan. Ook Astrid geeft het een repeat. Nicole geeft het een hele dikke repeat. Uh, Sydney? Sommige dingen mogen wel in Amerika blijven. Waaronder country muziek. Een dikke, vette niet. Ik snap dat snap ik ook wel, als je Sydney heet, natuurlijk. dat zeg je niet, Phil. Uh, ja, nou, ik moest toch uh, bij de eerste partonen van dit liedje denken aan dat intro-muziekje. wat op een videoband werd afgespeeld. voor de film. Huh. Ja, ik weet het niet wat het is. Ja, jeetje. Ja, dat had je inderdaad altijd op een video of een dvd. En dan uh, het ging over dat je niet zomaar mocht kopiëren en zo. Over de rechten en zo die, uh, van de film. En er zat zo'n soort, uh, soort gitaarmuziekje onder, inderdaad. Nu iets zegt ja. En Arianne? Ja, dit is zo'n fantastisch nummer. Echt heerlijk. Er moet gewoon meer country op de radio komen. Dus sowieso repeat voor mij. Meer country! Repeat. Of niet? En dat is ja meer meer country. Jawel, jawel, jawel. jawel. Het is een repeat geworden. Ronde 8 is vanavond kwart over 10 bij Lars dan hoor je Nate Smith en Tyler Hubbard weer met After Midnight. Sit down, it's just talk Smiles politely back at you You stare politely right on through Je salaris verdubbelen. Maar je maakt ook kans op de Q-Music rekenmachine. <laughs> Het is maar wat je wil, hè. Ja, ja gisteren verdubbel je salaris de vraag 99 min 27 ja. is. Ja, eh. Uh... 72. 72. Ja. ja, en niet 68. Nee. Ja, het was raar. Het was, het ging, de eerste twee vragen gingen best wel makkelijk. En zij begon met rekenen. Ja, Bianca was dat. Bianca, best. die ja. begon met rekenen. Maar ze gaf eigenlijk al meteen een antwoord. Kijk, ik vind het echt niet erg als je hard op rekent. Want dan ga ik het niet fout keuren, je antwoord. Maar ze gaf gewoon als antwoord eigenlijk meteen 68. Ja, dat is niet goed. Dan krijg je een rekenmachine. Ja, beetje lullig voor Bianca. Ja, dat is wel maar jammer. Eén uh, van de tien vragen geef ik er wel. Is de rekenvraag vandaag? Nee, vandaag gaan we voor vier. Vandaag gaan we voor vier. Rondom welke modestad vinden de Olympische Winterspelen binnenkort plaats?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 on my mind.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 Bij de eerste, de beste gelegenheid die jij krijgt, na je maar gewoon tering hard. Wie overleeft de vloek van Pandora? Elke zaterdag om 8 uur bij RTL4. Kies een van onze 700 thuisstudies. N -h -a. Nu met gratis tablet. Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap Scapino. Opnieuw vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op web.nl. This is somewhere falling